12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We willen zometeen even met de chef van NRC Next, want die krant komt volgende maand met een zaterdageditie. Er is een mediaforum met Paul Reumer en Max van Wezel en nu het NOS journaal. Hier is Jan van der Putten. Middag. Het kabinet staat open voor suggesties van de oppositie, zegt premier Rutte. Een deel van de OAT-vakanties gaat gewoon door. En Defensie in Amerika waarschuwt voor problemen met de JSF. Er is geregeld zon. Het is een goed als droog vandaag. Het wordt 15 tot 18 graden. En vannacht wordt het koud. Er is kans op vorst aan de grond. En ook morgen en in het weekend is er geregeld zon. 16 tot 18 graden. Zondag in het zuiden een kleine kans op een bui. En op dit moment debatteert premier Rutte in de Tweede Kamer over de kabinetsplannen. Het kabinet is afhankelijk van een deel van de oppositiepartijen... om de voorstellen door die andere Kamer te krijgen, de Eerste Kamer. En dat weet premier Rutte natuurlijk. En hij is bereid om met de oppositie over veel zaken te praten. Politiek redacteur Margreet Boer, een premier die zijn hand uitsteekt. Ja, premier Rutte die biedt duidelijk openingen in het debat. Het gaat nog wel over hele algemene dingen. Maar je merkt duidelijk dat hij zich heeft voorgenomen... ik zal heel rustig proberen te blijven in dit debat... En openstaan voor de oppositie. Rutte geeft aan dat alle maatregelen die dit kabinet neemt... niet makkelijk zijn, maar ze zijn wel nodig. En zegt hij, ja, het kabinet snapt heel goed dat het niet zonder de oppositie kan. Het kabinet is heel reëel, zegt Rutte. Bij die realiteitszin en de grote verandering in ons land... past ook dat we met elkaar in overleg zijn. Dat we zoeken naar draagvlak. Dat we compromissen sluiten in de samenleving, maatschappelijke organisaties... maar ook hier in de Tweede Kamer. Dat is geen zwakte, maar juist een eigenschap die Nederland ook in het verleden heel veel heeft gebracht. Ja, Rutte dus, he, die, die biedt het ook niet zwak vindt... om, om bij de oppositie om, om steun te vragen. Hij probeert duidelijk die oppositie voor zich te winnen... want hij zegt ook steeds in het debat... wij hebben toch als partijen allemaal hetzelfde doel... namelijk Nederland beter maken. Nou is de oppositie natuurlijk niet poeslief. Er is er veel kritiek van onder andere CDA en D66... want het kabinet zou te veel nivelleren. En wat zegt Rutte dan weer? Ja, dat is natuurlijk een belangrijk punt he, voor Buma en voor Pechtold. Uh, het woord nivelleren, dat hoor je Rutte niet overnemen. Maar Rutte ontkent wel dat de middeninkomens keihard geraakt worden. Er ligt zo'n evenwichtig inkomensbeeld. Zouden we dat niet gedaan hebben, dan zou je vreselijke cijfers hebben gezien... waarbij de hogere inkomens nauwelijks geraakt waren... en de rekening volledig was neergelegd bij de lagere inkomens. Dus we hebben daarna gezocht met elkaar om te komen tot een inkomensbeeld... voor volgend jaar, waarin die laagste en die hoogste inkomens... allebei drie kwart procent op achteruit gaan. Ik vind dat volstrekt logisch. Dat is geen ideologie... Dat is geen doel. Dat is het op een nette manier met elkaar in deze samenleving... de gevolgen van de aanpak van de crisis verdelen. Dat is toch volgens mij voor iedereen uh, acceptabel. Nou, je merkt ook hier hè, dat Rutte wil zeggen... dit is toch eigenlijk hoe jullie het zelf ook zouden willen, oppositiepartijen. Dit is toch volstrekt normaal. En je merkt ook dat Rutte geen ideologische discussies aan wil gaan. Hij wil vooral ook tegen die oppositiepartijen zeggen... kijk eens, de verschillen zijn echt niet zo groot. En gaat het debat zonder, uh, zonder geduw en getrek, zonder clashes? Nou, uh, Rutte probeert wel heel duidelijk die clashes te vermijden. Hij staat er echt uh, wel als een premier. Uh, hij wil met de oppositie doorpraten over heel veel zaken. Over kindregelingen, over maatschappelijke stages. Alles uh, is over door te praten. En hij zoekt dus duidelijk niet de verschillen... maar waar, uh, waar overeenkomsten zitten. Maar het is Geert Wilders van de PVV... die wel degelijk die clashes en die confrontatie... steeds probeert op te zoeken met premier Rutte. Hij probeerde... Een hem vanochtend duidelijk steeds uit de tent te lokken. En Rutte zegt dan tegen Geert Wilders dat hij allerlei zaken aan elkaar knoopt die helemaal niets met elkaar te maken hebben. Bijvoorbeeld Europa en de ouderenzorg. En dat is een debattruc van Wilders, zegt Rutte. En die debattruc die moet maar eens heel duidelijk worden, want Wilders creëert dus tegenstellingen die er niet zijn. Luister even naar dit debatje. Ten aanzien van de ouderenzorg suggereert hij een verschil van mening wat er niet is. Wij zijn het erover eens dat mensen die ouder worden in Nederland op een fatsoenlijke manier oud moeten kunnen worden. Daar staat het kabinet voor. Er staat volgens mij deze hele Kamer voor. Dat is niet een alleenrecht van de PVV. Dat is een gezamenlijke opvatting van 150 Kamerleden en 20 Kabinetsleden. Mevrouw de voorzitter. Mevrouw De voorzitter, het is geen debattruc. Het is de waarheid. Op de begroting van 2014 op de begroting van 2014 die wij nu bespreken, staat weer 3,9 miljard uitgaven aan ontwikkelingshulp. Dat staat erop. Op diezelfde begroting stelt deze minister-president voor om 600 miljoen euro te bezuinigen op de verzorgingshuizen. Heel Nederland weet dat u de Grieken en de Cyprioten, dat u daar cheques voor heeft getekend. Dat verzin ik niet. Dat heeft u gedaan. Dus alles wat ik heb gezegd klopt. Wat u ook zegt, meneer de minister-president. U zou zich om moeten draaien, een spiegel moeten zoeken en dan nooit meer inkijken. Dat was ingewikkeld. <tie> heb ik die spiegel en ik mag er niet in kijken. GELACH. Nou meneer Wilders, ik heb de indruk dat we op dit punt geen bruggen gaan slaan vandaag. Um, maar dat zegt mijn racht politieke gevoel. Ik ga door. GELACH. Ja, je hoort dus Rutte die duidelijk niet van plan is om echt uh, Wilders gelijk te geven. Of om wat voor manier ook zich uit te laten lokken. Uh, nu gaat het uh, debat uh, verder. En uh, de premier heeft gezegd, ik ga nu eigenlijk alle plannen van de oppositie uh, nalopen. Dus nu begint het inhoudelijk debat met D66-er over het sociaal akkoord. geen Boer in Den Haag. Ondanks het faillissement van OAT gaan er toch een groot aantal OAT-vakanties gewoon door. Mensen die met Transavia vliegen kunnen vandaag en morgen vertrekken. En ook de meeste bussen van OAT vertrekken gewoon. Niet alleen het garantiefonds, de SGR, schiet de reizigers de hulp. Ook andere grote reisorganisaties uit, uit Nederland. Toei bekommert zich om de reizigers van OAT. We praten met de directeur van Toei Nederland, Steven van der Heijden. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is nogal een klus. 7000 mensen helpen. Waarom doet u dat eigenlijk? Uh, nou, ik hoop niet dat het erop neerkomt dat wij al die 7000 mensen moeten helpen. Want als het goed is, uh, zal een groot gedeelte van die mensen gewoon probleemloos een arrangement afmaken. Maar er gaan we natuurlijk wel uh, problemen ontstaan. En wij doen dat omdat we uh, absoluut willen voorkomen dat er uh, een enorme chaos ontstaat. Uh, die natuurlijk ook de reputatie van de hele Nederlandse reiswereld zou schaden. En omdat wij eigenlijk uh, de enige marktpartij zijn die uh, uh, uh, de infrastructuur heeft uh, om zo'n klus uh, uit te voeren. Ja, wat oh, was wel een grote. En dat, dat bent u ook, dus u kunt goed helpen. Ja, nou ja, we wij, wij hebben natuurlijk niet alleen uh, deze klus... maar we hebben ook nog vele duizenden boekingen... die via de Global Reisbureaus bij onze terecht zijn gekomen. Dus het is alles bij elkaar wel een mega-operatie. Maar uh, uh, we zullen ons best doen om het zo goed mogelijk af te handelen. Ja, en, en, en hoe doet u dat, dat inspringen? Het is een financiële regeling, begrijp ik. Nou, het is niet zo dat wij... Wat, wat wij doen is... Uh, het grootste probleem nu is dat op de bestemmingen in de vakantielanden... Uh, hoteliers uh, OAT-gasten uh, uit hun hotel zetten, uh, uh, omdat ze bang zijn dat ze niet betaald krijgen. En omdat in het buitenland vrijwel niemand van het garantiefonds gehoord heeft, maar iedereen uiteraard wel Toei kent, omdat Toei ook in vele landen actief is, uh, hebben wij gezegd, wij zetten ook onze naam erachter en garanderen uh, de uh, suppliers, de, de, de hoteliers, betaling van de mensen die nu een owat vakantie uh, genieten. En dat zal er hopelijk toe leiden dat veel meer mensen ongestoord uh, hun vakantie kunnen afmaken. Ja, en nou staat er op de hele tekst een verhaal van... ja, dat u dat misschien wel doet omdat u geïnteresseerd bent in de overname van OWAT. Is dat zo? Ja, dat, is, dat is uitgesloten. Dat kan ik hiermee 100% bevestigen. Wij zijn niet geïnteresseerd in de overname van OWAT. Waarom niet? Nou, omdat... Ja, waarom niet? Omdat dat niets toevoegt aan onze activiteiten... en uh, dat OWAT uh, op dit moment uh, geen portfolio heeft... wat uh, voor ons uh, extra interessant zou zijn. Ja, dus dat verhaal wat van de FNV komt dat is onzin. Dat is absoluut onzin. Ik dank u voor de duidelijkheid. Directeur van TOEI Nederland, Steven van der Heijden. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De politie in Haarlem heeft gisteravond in verband met de bedreigingen van een vnd filiaal een tweede verdachte aangehouden. Die zou ook iets te maken hebben met de dreigtweets die zijn verstuurd. Daarin werd gedreigd met een bloedbad in de VND in Haarlem. De eerste persoon die gisteren werd aangehouden is weer vrij... maar hij is nog wel verdacht het zou gaan om een oud-medewerker. Drie vestigingen van het warenhuis in Haarlem waren gisteren gesloten... en de politie heeft de hele dag onderzoek gedaan, maar niets gevonden. Het sluiten van vijf kolencentrales, zoals is afgesproken in het Nationaal Energieakkoord, is een kartelafspraak. Dat vindt de toezichthouder, de autoriteit Consument en Markt. In het akkoord zijn afspraken gemaakt tussen het kabinet en tientallen organisaties over de toekomstige energievoorziening. En de afspraken zijn ongunstig voor de consument, concludeert de toezichthouder. Dat het leidt tot hogere prijzen, dus een nadeel voor de elektriciteitsconsument. Uh, en daartegenover staan voordelen, met name milieuvoordelen. Maar die zijn niet groot genoeg om nadelen voor de consument te kunnen compenseren. En het is nog niet duidelijk wat er dan nu moet gebeuren met dat energieakkoord. Volgens de toezichthouder is het advies niet bindend. Maar loopt het kabinet de kans de wet te overtreden als de afspraken worden doorgezet? Er zijn nog heel veel problemen met de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, de JSF. Honderden problemen, zegt uh, zelfs de inspecteur-generaal van het Pentagon in een rapport dat uh, maandag uitkomt. Volgens fabrikant Lockheed gaat het om problemen die maanden geleden al zijn vastgesteld. En de meerderheid is ook al opgelost, zegt, uh, zegt Lockheed. Ja, defensiespecialist Dick Sande van uh, instituut Klingendaal. Wat is er bekend over de problemen die in dat rapport staan? Nu, uh, die problemen zijn niet nieuw. Uh, er zijn natuurlijk in het JSF-project al jarenlang grote uh, technologische problemen. En om die opgelost uh, te krijgen is, is veel tijd nodig. Noemt dus u zo als, uh, als, als voorbeeld? Ja, nou, dus bijvoorbeeld uh, om alle functies gecombineerd te krijgen in de helm van de piloot hè, waarbij die alles kan aansturen. Dat is technologisch enorm ingewikkeld. Dat is nog nooit vertoond. Het vliegtuig moet ook heel veel verschillende functies kunnen uh, uitoefenen. Nou, Dat stelt hoge technologische eisen. De zijn al eerder uh, geconstateerd. Uh, het rapport denk ik van de inspecteur-generaal is een nieuwe aanwijzing dat het nog allemaal niet in orde is. Uh, en dat men nog steeds het nodige werk te verzetten heeft. Ja, Pentagon houdt de druk erop. Nou ja, dat is denk ik eigenlijk de functie van dit rapport. Druk op de ketel houden. Met name ook omdat natuurlijk de financiën ook bij het Pentagon nu aan het verminderen zijn. Dus de dagen van melk en honing zijn ook daar voorbij. En we moeten meer op de centen gaan passen. Dus ja, men waarschuwt de producent... Uh, er zal niet uh, al te veel meer geld bij komen. Het moet binnen het bestaande budget en los het nu maar op. JSF moet niet duurder worden. Dat is ook een beetje de boodschap uh, die erachter zit. Nou ben ik, uh, laat ik zeggen dat ik Diederik Samson ben... en nou lees ik zo'n rapport... en dan moet ik nog een besluit nemen over die JSF. Ja, wat moet ik daar dan van denken? Uh, waar moet de PvdA op letten bij het nemen van die beslissing? Ja, nou goed opletten hoe zich dit verder ontwikkelt. Uh, deze regering, uh, ondersteund door meneer Samson... heeft besloten we gaan er 37 aanschaffen... ...binnen een bepaald budget. Dat is berekend op basis van de nu beschikbare gegevens... ...maar ja, dat kan natuurlijk in de toekomst nog gaan veranderen. Er kunnen nieuwe tegenslagen komen in het project... ...waardoor uiteindelijk de prijs toch omhoog gaat. Het kan ook zijn dat het aantal aan te schaffen, uh, JSS... ...met name door de Amerikaanse luchtmacht, toch iets minder wordt... ...vanwege de problemen daar met de financiën dan aanvankelijk voorzien. Dat kan de stuksprijs die Nederland moet betalen gaan beïnvloeden... Dus ja, daar zal men toch zeer nauw op moeten letten. Uh, en het is niet uitgesloten dat uh, men uiteindelijk toch uh, het besluit zal moeten herzien. Ja, wij wachten dat af, meneer Zandé van instituut Klingendaal. Sport. Opvallend verhaal vandaag in de Britse krant The Guardian: eh, onthullingen over misstanden in Qatar, in dat emiraat wordt in 2022 het wereldkampioenschap voetbal gehouden, en de bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. Uit onderzoek van The Guardian blijkt nu dat de arbeiders, de bouwvakkers Nepalezen, op grote schaal worden uitgebuit en dat er doden bij de bouw vallen van die stadions. Correspondent Arjen van der Horst, hoe komt, hoe komt The Guardian aan die informatie? de nou, Guardian, de verslaggevers van de Guardian bezochten uh, bouwplaatsen in Qatar, ook de arbeidskampen waar veel van deze Nepalese migranten wonen, en het sprak ook met tal van migranten over de erbarmelijke omstandigheden waarin ze wonen en werken. En de Guardian heeft ook cijfers van de ambassade van Nepal in Qatar, waaruit dus blijkt hoeveel Nepalezen tijdens hun werk deze zomer zijn gestorven. Dat samen, al die informatie samen, ja, roept toch een vrij schokkend beeld op. Ja, noem eens wat details. Ja, een beeld van moderne slavernij. Hè. Veel van deze migranten hebben zich in de schulden gestoken... om naar Qatar te komen. Dat maakt ze kwetsbaar. Uh, ze worden vaak gedwongen in smerige kampen te wonen... soms met z'n twaalven op één slaapkamer. Lange dagen werken in de hete woestijnzon... zonder dat ze uh, soms eten en drinken krijgen. En dat laatste is ook waarschijnlijk de oorzaak... van de vele doden onder arbeidsmigranten. Deze zomer alleen al kwamen 44 Nepalezen om het leven tijdens hun werk. De meeste uh, kwamen om het leven door een hartstilstand of hartaanval. En er zijn ook verschillende verhalen van werkers... Ja, die geen kant op kunnen, die zelfs voor maanden geen salaris hebben ontvangen. En als ze een salaris krijgen, ja, dan is het veel minder... dan ze aanvankelijk beloofd was. Het is een schokkend verhaal als je het allemaal leest. Zijn er al reacties op die onthullingen? Ja, we hebben drie reacties gezien. Van de regering, het organisatiecomité van het WK... en het grootste bedrijf dat belast is met die uh, werkzaamheden. Allemaal zeggen ze de beschuldigingen uh, serieus te nemen... en hebben een onderzoek aangekondigd. Arjen van der Horst in Londen. En daarmee is het ongeveer kwart over twaalf geworden. Nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. Het kabinet staat open voor suggesties van de oppositie. Dat zegt premier Rutte tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen. En dan hoorden we ook het nieuws dat de reisorganisatie TUI... OAT niet wil overnemen. Dat hoorden we van de directeur van TUI. Die heet Van der Rijden. is dat ook weer duidelijk. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV en lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, er komt een nieuwe serie van het RKK-programma Het Drama van. Over drama's die we ons allemaal nog wel kunnen herinneren. Eindredacteur Theresa Boerema over de zaken die in deze reeks worden behandeld. In het Mediaforum, NTR-baas Paul Reumer en Max van Wezel werkt voor Radio 1 en Vrij Nederland. Het gaat onder meer over alle duiders die we gisteren hoorden over de algemene politieke beschouwingen. Nou, dat mislukte. Ze gaan elkaar gaan ze beschieten. Ze gaan eigenlijk ook in hun eigen voet schieten. Ik denk dat het tactisch handiger was geweest... als u gewoon gewacht had met een eventuele motie of afkeuring. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het niveau uh, uh, begon ontzettend slecht. Ja, het was best geestig. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Hans Schiphuis. En die komt uit Stadsknol. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Na zeven jaar komt NRC Next met een eigen zaterdag editie. 12 oktober ligt de eerste weekend editie van de Next op de mat en ook in de schappen natuurlijk. En Hans Nijenhuis is de chef van NRC Next. Goedemiddag. Goedemiddag. Het heeft best nog lang geduurd hè, voordat jullie met een zaterdag editie kwamen. Ja, je weet misschien dat sinds twee jaar pas NRC onafhankelijk is, een eigen bedrijf. En uh, sinds die tijd gaat het een stuk sneller. En als je dan met een slim idee komt, dan wordt er sneller gezegd dat je het mag uitvoeren. En nu is het zover. We lazen dat de zaterdag van de Next geen lifestyle gaat brengen, maar vooral verdieping. Maar is dat niet het terrein van de zaterdageditie van de NRC Handelsblad? Die brengt, NRC Handelsblad brengt heel veel verdieping en ook heel veel lifestyle en nog heel veel andere dingen... Uh, en is ook dus best wel dik en uh, kost ook best veel uh, geld. Als je daar tevreden mee bent, en dat zijn gelukkig heel veel mensen, dan is dat helemaal goed. Maar de, het, uh, de meeste zaterdagkranten zijn eigenlijk zo. Ik weet niet of je dat is opgevallen, maar ook de Telegraaf is best dik op zaterdag en best duur. En ook de Volkskrant. Als je nou op zaterdag verdieping wil, maar niet in 138 pagina's. En niet in 3 euro zoveel, maar misschien maar voor 2 euro. Dan is er eigenlijk niks voor je. Tot uh, 12 oktober, want vanaf 12 oktober is het dan NRC Next. Ja, ja, oké. Okay. En de bijlage heet offline, hè, begrijp ik? Zo is dat. Hoezo? Uh, nou, het gevoel is een beetje, ik weet niet of je dat zelf uh, uh, ook herkent... ...dat door de week, het wordt steeds drukker. Uh, je moet natuurlijk werken en je moet reizen en je moet naar je gezin... ...maar je hebt ook Twitter, je moet op Facebook kijken. Teletext, het komt van alle kanten op je af... ...en steeds meer is digitaal met beeldschermen. En ik heb wel eens het gevoel in het weekend dat je dan denkt... ...kon ik maar even offline kon ik maar even uh, iets meer <laughs> tijd voor iets nemen. Het betere boek lezen, het ja. betere gesprek voeren. Uh, zo is die titel ontstaan en dat ja. wil die krant ook zijn. Maar niet bang dat mensen dat associëren met uh, dat de krant niet helemaal bij de tijd is? De, de offline kun je ook online lezen. Gewoon op je iPad en dergelijke. Ah, kijk, gelukkig maar. Uh, de belangrijkste vraag is natuurlijk, maar dat hebben jullie ongetwijfeld onderzocht... is er een markt voor? Want er zijn al ja, zoveel is... zaterdagkranten. Markt voor, maar het is vast een hele kleine markt, hoor. Maar dat is niet zo erg, want uh, elke duizend abonnees die je erbij krijgt, is de moeite waard. Het is inderdaad een kleine markt, maar er is dus een groep mensen, zoals er in 2006 een groep mensen was die misschien wel een betaalde krant wil lezen, maar niet kon vinden, uh, iets kon vinden wat naar haar was, omdat het gewoon al het lijkt op elkaar, is dat nu op zaterdag uh, uh, ook. Hmm. Als jij een krant wil lezen die je onder je arm kunt meenemen... of in je tasje op zaterdag, ga maar zoeken in het schap. Je gaat hem niet vinden, en straks wel. Nou ja, er zijn toch genoeg zaterdagkranten ook, met ja, maar... al die bijlagen? Ja, maar dan moet je een Sherpa meenemen om hem te dragen. Nou ja, ja oké, okay, ja. Eh, goed. Nou ja, maar goed, dat kan ook zijn, omdat er leuke inhoud in staat natuurlijk. En... Hey, het is ook waar, hoor. die kranten zijn heel goed en ik lees ze zelf met plezier. Het is voor de mensen die dat niet... Doen. Dus we gaan weer een nieuwe groep lezers aanboren, zoals we dat in 2006 hmm. uh, ook probeerden. Ook wel een beetje nodig als we de oplagencijfers die deze week weer verschenen uh, bekijken. Dan uh, daalt de oplage van de papieren NRC Next, hè? Dat, is, uh, dat klopt, die is enorm gedaald. En daar staat tegenover dat de digitale Next, dus de Next, dat is hetzelfde... maar dan lees je hem op je tablet, bijvoorbeeld op je iPad, is nog hmm. iets meer gestegen. Nee, maar precies, maar reden te meer juist om, om te zeggen van... Uh, waarom moet er dan nog een papieren editie op zaterdag komen? Ook dat, dat, dat online lezen is typisch iets wat je door de week doet. He, als je bijvoorbeeld in de trein zit of zelfs even in de file of even op je werk op de wc. Dan kijk je op je iPad of op je telefoon en lees je op die manier de krant. Op zaterdag wil je even stoppen met die beeldschermen. Is ons gevoel, al is het maar een paar uur, even de telefoon op het antwoordapparaat en even hmm. lekker lezen. En daarom... Die dag ook nog op papier. Vanaf 12 oktober, NSC Next, op papier. Met een bijlage dus in het weekend. Hans Nijenhuis, dank voor de uitleg. Graag gedaan. Om geld te bezuinigen willen de regionale omroepen... het aantal mediabedrijven terugbrengen van 13 naar 5. Dat plan is een alternatief voor het voorstel van de NPO... de Nederlandse publieke omroep... die vorige week voorstelde om de regionale omroepen... samen te voegen met de landelijke omroepen. Wie denkt dat de regionale omroepen zichzelf nu vrijwillig opdoeken, die komt bedrogen uit. Luister maar naar Gerard Schuiterman, die is directeur van de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking. Nee, de regionale omroepen die, die blijven bestaan, maar die gaan zich uh, organiseren in, in die vijf mediabedrijven. Uh, we hebben ons plan geschreven dat wij uh, eigenlijk alles wat een visie te winnen is uh, en, en zou kunnen zijn, willen we in die, die organisaties gaan, gaan onderbrengen. Uh, waaronder dan de redacties en de bedrijfsnamen en het, uh, nou ja, het bestuur... Hè, het programma aan en de organen van de omroepen uh, ja, hun werk kunnen doen. En dat is de manier waarop wij willen uh, voorkomen... dat uh, de regionale omroep uh, ja, zomaar een redactie wordt... maar dat er echt uh, de binding met die samenleving blijft staan. De regionale omroepen hopen met dit plan 10 miljoen euro te kunnen bezuinigen. De algemeen directeur van het ANP vertrekt naar krantenbedrijf Wegener. Dat meldt Villa Media. Erik van Gruithuizen gaat per 1 januari de zuidelijke titels van de Wegener kranten leiden. Ik ga terug naar het concern waar ik ooit ben begonnen, zegt de nieuwe topman bij Wegener... die vanochtend het personeel bij het ANP heeft ingelicht. Geen idee meer hoe het verder moet met de journalistiek. Schrijf een wedstrijd uit, koppel er een bootcamp aan en klaar is Kees. De bedenkers van innovatieprogramma Nu.Lab komen met de zoveelste competitie... om een vernieuwend plan voor de journalistiek te verzinnen. Het programma is toegankelijk voor iedereen... en geeft deelnemers de kans eigen journalistieke ideeën vorm te geven. De prijzenpot is gevuld met 10.000 euro en de wedstrijd begint op 23 oktober. Morgen is deel 1 te zien van een driedelige reeks over drama's... die we ons allemaal nog wel kunnen herinneren. De RKK zoekt nabestaanden op om hun verhaal te vertellen... voor een tweede reeks van Het Drama Van. De eerste aflevering morgen gaat over Kathleen Kremers. Zij werd in 2006 doodgevonden in haar woning... terwijl haar kinderen bovenlaag te slapen. Haar echtgenoot wordt gezien als de belangrijkste verdachte in deze zaak. En de rechtszaak tegen hem loopt nog steeds. Laten we even luisteren naar een fragment uit die eerste aflevering. Ze was meerdere malen met een plank geslagen... 70 keer gestoken met een scherp voorwerp... en haar keel was doorgesneden. Als je de details weet met wat er allemaal met haar gebeurd is... Dat, dat gaat nergens over. Ze is gewoon helemaal afgeslacht. En vreselijk. Ze heeft zich proberen te verweren, maar... Ze moet heel veel pijn hebben gehad. Theresa Boerema is hier, eindredacteur van Het Drama Van. Waarom moet dit verhaal verteld worden, Theresa? Um, in deze zaken gaat het heel vaak over de dader. Er is een kort moment van heel veel aandacht. Uh, wij geven de nabestaanden een stem. Het is vaak pijnlijk als het uh, na al die aandacht... na al die uh, nieuwsberichten het stil blijft. Dat ervaren de nabestaanden ook vaak als pijnlijk. Wij zoeken ze na een aantal jaren weer op... Kijken hoe ze dit uh, drama hebben verwerkt. Of ze verder zijn gegaan met hun leven. En vooral ook om een, ja, bijna een monument te maken voor hun, uh, voor hun dochter. Nou, maar we horen wat voor emotionele reacties dat oplevert. Ja, je zou kunnen zeggen, ja, moet je die mensen dat nog weer een keer aandoen? Ja, dat, dat kan ik me goed voorstellen dat je dat vraagt. Maar voor deze mensen is het misschien wel extra pijnlijk... als het helemaal stil blijft. Zij hebben uh, het ergste meegemaakt wat je, wat je kan overkomen. Um, er is een kort moment van heel veel aandacht... Uh, en daarna uh, kunnen zij hun verhaal niet meer kwijt... of hebben ze moeite om het verhaal uh, af te sluiten. En uh, zij ervaren dit als, uh, als bijzonder troostend... dat ze dit uh, op hun manier uh, kunnen vertellen. Jullie geven ze als, alsnog als een stem eigenlijk. En, en je zegt, die mensen willen dat ook graag. Ja, dat willen ze heel graag. En uh, soms, uh, het zijn drie programma's... vaker zit het als een monument of als een eerbetoon aan hun uh, dochter. Het gaat om drie vrouwen die uh, overleden zijn... En um, de eerste aflevering is het ook om een waarschuwing te geven. Deze vrouw werd door haar man mishandeld. En moeder zegt, van, als heel veel mensen dit zien... Uh, hoop ik dat deze vrouw hulp gaat zoeken. Want dat heeft Ketler niet gedaan. Ja, is, het, is het typisch een RKK-programma, vind je eigenlijk, of niet? Um, de manier waarop wij dit maken, zeker. Het is een... Um, um, we laten... Um, uh, de mensen vertellen van... ze kunnen een beeld schetsen van, van hun dochter... wat er gebeurd is. Maar we stellen ook vragen over zingeving, over troost. Kun je doorgaan met, uh, met leven als, als je dit is overkomen? Welke kant ga je op? Blijf je hangen in wraak? en haat? Of, ja. of zie je nog perspectief? Ja. En, en dat had dus allerlei verdrietige reacties op leven, zoals we dus nu maar in 20 seconden hebben gehoord. Maar goed, dat is een hele aflevering natuurlijk. Ja, uh, ja dat, is, dat hoort er dan bij gewoon... Uh, ja, dit, deze, dit programma kan je zeker raken. Dat raakt mij ook. Want het is best heftig. Allemaal. Ja, het is absoluut heftig. Ja. En het kan heel dichtbij komen. Maar... Uh... We hebben gekozen voor drie verhalen, drie mensen. Die dit, uh, en deze hoofdpersonen kunnen dit verhaal ook dragen. En ze gaan misschien wel weer een deel dit, dit herbeleven. Maar uh, dat doen ze met, met, ja, met, met 100% overtuiging. Ja, doelbewust dus wel uh, de media gezocht. Uh, Kathleen, dat is het eerste verhaal, dus ja, morgenavond. Kathleen. Kathleen, neem me niet kwalijk. En, en, en die andere twee, die gaan over? Uh, dat is uh, Simena Pietersen. Dat is een meisje in um, 2012 uh, op straat gevonden in Den Haag. In de Gouden Regenstraat. En zij loopt een uh, um, ja, eigenlijk een typische geval... verkeerde tijd, verkeerde plaats. Uh, komt zij, uh, nadat ze uit is gegaan... ze is nog maar 15 jaar uh, op straat terecht... en komt zij een, uh, een jongen tegen die in de war is. Uh, dat is de tweede en dan ja. de derde aflevering? En dat gaat over Naomi Verheul. Een, uh, een uh, meisje uit uh, Rotterdam. ze uh, is een prachtig meisje. Zij uh, gaat uh, in 2005 heeft zij een feestje in een café na sluitingstijd omdat de eigenaar zijn verjaardag wil vieren. En dan nou, begint er bijna een on-Nederlandse overval. Uh, ze worden gegijzeld en zij is een toevallige passant... een toevallig slachtoffer en overleeft dit uh, drama niet. Nee. Uh, drie van dit soort uh, verhalen dus morgenavond. De eerste, het drama van wordt uitgezonden om half tien... bij de RKK op Nederland 1. Dankjewel, Teresa ja. Boerema. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. is weer... De Beatles Blokken. Het mediaarchief. archief ja, Gisteren werd de VND in Haarlem ontruimd... vanwege een bedreiging die werd geuit via Twitter. En dat deed ons terugdenken aan een eerder geval. Namelijk de wedstrijd Dordrecht 90 PSV. We gaan terug naar 2 mei 1993. Die wedstrijd in de toen nog PTT telecompetitie... werd na twee bommeldingen gestaakt. Arno Vermeulen deed voor langs de lijn live verslag... van de ontruiming van het stadion. Ik denk dat het een unicum in de Nederlandse voetbalwereld is. En dat bedoel ik bij een dieptepunt... Want iedereen moet inderdaad het stadion verlaten. Er is een zeer serieuze bommelding. De politie kan geen enkel risico nemen. Het zal dus uh, op een of andere manier toch uh, controleerbaar zijn. Iedereen moet het stadion verlaten. En Dordrecht, PSV, wordt ook niet meer verder gespeeld vandaag in Dordrecht. Iedereen moet op het gemakje gedisciplineerd. En dat gebeurt gelukkig ook. Hier de Komendijk verlaten. Het is uh, ongelooflijk dat zoiets gebeurt. Maar het gebeurt vandaag op deze dag. Gewoon een normale wedstrijd met verder geen bijzonderheden. Dordrecht, PSV en we kunnen niet verder spelen. Ik heb hier bestuurslid uh, Luiten van uh, Dordrecht uh, bij de hand. Wat is er precies uh, gebeurd? Er zijn twee bommeldingen binnengekomen bij de politie. En uh, de politie neemt het ook vrij serieus en laat aan ons de beslissing over of we wel of niet doorgaan. En wij vinden het risico met dit aantal mensen veel te groot. Je kan altijd stellen van het gebeurt niet en dat zal, nou we hopen, niet gebeuren. Maar zou het wel gebeuren? Wie durft die verantwoording aan? Wij niet in elk geval. Wat is een uh, serieuze bommelding? Uh, het is twee keer gebeurd. Het is niet eenmalig gebeurd. Er zijn twee meldingen binnengekomen op het politiebureau. Ik weet niet of ze uit dezelfde hoek kwamen of het dezelfde persoon was. Dat is ook niet bekendgemaakt. Maar het is ons verzocht om het serieus op te vatten. En dat doen we dan ook. Ja, nou, Het stadion was binnen een mum van tijd leeg. Er ging uh, geen bom af. En er werd ook helemaal niks gevonden in het stadion. Beschuldigende vingers wezen direct naar Feyenoord supporters. Die hadden daar ook belang bij. Uh, want Dordrecht had niet de beste opstelling staan. Ze uh, hadden wat geblesseerden. Uh, Feyenoord had er dus belang bij dat die wedstrijd uh, op een later moment werd gespeeld. Dat Dordrecht wel met een sterker aftal zou kunnen komen. Want uh, de titelrace ging dat jaar tussen PSV en Feyenoord. Nou, de bommelders zijn uh, nooit gevonden. PSV speelde uiteindelijk met 2-2. Gelijk toen die wedstrijd dus werd uitgespeeld en Feyenoord werd dat seizoen kampioen. Dit is Radio 1 lunch, het Mediaforum. Ja, Paul, ik kijk het nog even terug. 1993 was dat. Ja. Feyenoord kampioen. Uh, Paul Reumer is hier, directeur van de NTR en Ajax-supporter en Max van Wezel, columnist <lacht> bij Vrij Nederland. Uh, presentator bij Radio 1. Voordat we met jullie beginnen... moeten we toch even terugkomen op uh, gisteren. Toen uh, brak in ons forum Hadassa de Boer landsvoorschrijfster... Naima El Bezas. Die voelde zich uh, slecht behandeld door De Wereld Draait Door. Dat ging over een blog, uh, wat zij daarover geschreven heeft. De Wereld Draait Door zou uh, zich dan vervolgens bij de uitgever hebben gemeld... en ook daar een beetje druk hebben gezet. En uitgever Querido droeg El Bezas op om een uh, excuusbrief te schrijven. Nou, een hele hoop commotie in ieder geval. Uh, we hebben gisterochtend al geprobeerd reacties daarop te krijgen... zowel bij De Wereld Draait Door als bij de uitgever. Geverij. Dat is allemaal niet gelukt. Dus Hardassa heeft dat verhaal uh, hier gehouden. Uh, na de uitzending lukte het wel om de redactie van De Wereldrijd door te bereiken. En daar lieten ze ons weten dat ze zich totaal niet herkennen in de klacht van uh, L.B. Zas. En dus ook niet in het verhaal van Hardassa de Boer. Uh, sterker nog, ze vinden het totale nonsens. Dat zegt in ieder geval hoofdredactrice Winia. Nou, uh, dan is dat ook weer rechtgezet en uitgelegd. Dan naar NRC Next. Die komen dus op zaterdag. We hoorden het Hans Nijenhuis, de chef, daar net uitleggen. Paul, ga je hem lezen? Uh, nee, want ik heb een andere krant op zaterdag en één krant is genoeg. En de rest doe ik heel erg digitaal. Want blijkbaar denkt de hoofdredacteur dat je alleen in het weekend, in, in door de week digitaal leest. Ja. Dat vind ik een heel vreemd uitgangspunt. Ja. En zeker van de NEC Next, die juist groot is in digitaal. Dus ik had het logisch gevonden als zij een zaterdag-editie hadden gemaakt. die alleen digitaal verkrijgbaar was en niet op papier. Ja, ik had ik, neem, veel beter ik neem aan begrepen dat ze dat ook wel zullen doen, toch? Ja, maar dat weet ik niet, Waarschijnlijk wel. Wat ik wel. Kijk, het is dapper. Elk journalistiek initiatief vind ik dapper. Als de papieren oplagen naar beneden gaat, abonnees lopen weg dat je dan zegt, we gaan een nieuwe papieren oplagen maken... en dat je verwacht dat daar abonnees mee terugkomen. Het lijkt mij een beetje roeien tegen de stroom in, eerlijk gezegd. Ja, Max, ik zag jou al wat hoofdschuddend dat gesprek aanluisteren. Zo van... Ja, omdat je zoveel moet doen op... Uh... Zaterdag. Hans Nijenhuis zegt wel van... Uh, jij, dat moet ook, jij moet ook niet gaan werken op zaterdag. Jij moet ja, gewoon kranten lezen. <coughs> dat is mijn probleem een beetje, Jurgen. Dan moet ik hier uh, zaterdagochtend vroeg ja. voor Argos zijn. avonds. Ja, en meestal smiddags nog naar de partijraad van, de, van het CDA of zo in Utrecht. En dan snel weer terug naar Hilversum voor met het oog morgen. En dan mijn column voor Vrij Nederland nog schrijven. En daartussendoor probeer ik... Dat is ook een heel komisch gezicht, heb ik begrepen. Probeer ik dan al die zaterdagkranten nog te lezen. En dat lukt me dus nooit. Zo tegen dinsdagavond heb ik ze uit. Dus het is meer een persoonlijk belang dat jij zegt... nou, doe maar niet die LSNX op zaterdag? Ja, ik zou zeggen, doe wat meer kranten door de week juist. Dan heb ik weer veel meer tijd ervoor dan in het weekend. Ja. Maar ik denk dat een heleboel Nederlanders... de Volkskrant heeft wel eens een onderzoek gedaan naar... Uh, uh, ...lees je nou echt die hele krant... ...en volkskrantlezers bleken dus hele... Uh, ...Katerne weg te houden. Nee, nee, dat bleken hele plichtmatige, bijna oh, calvinistische tof. lezers te zijn... ...die steen en been klaagden over... ...zondagnacht om één uur heb ik me eindelijk uit... <laughs> ...maar ik, doe, ik moet het wel doen maar. voor mezelf. Nou, Zet hem in je agenda 12 oktober, dan komt hij ja, erbij. Nee, dus. Doe het. En dan zijn we next op zaterdag. Nee. Zometeen praten we door over andere zaken. Dit is Radio 1. Eerst nu het laatste nieuws in het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ja, het laatste nieuws is dat oud-president Taylor van Liberia... ook in hoge beroep is veroordeeld tot 50 jaar cel. En bij het speciale hof voor Sierra Leone in Leidschendam... is Joris van der Kerkhof. Joris, wat kun jij vertellen over die uitspraak? Ja, het is precies dezelfde uh, uitspraak als, uh, als in de eerste aanleg. En uh, de rechter uh, in hoger beroep volgde ook voor het belangrijkste deel uh, de uitspraak van een paar maanden geleden in uh, in eerste aanleg. En uiteindelijk kwam hij dus tot de mededeling dat hij vroeg dat Charles Taylor, de oud-leider van, van Liberia, moest gaan staan... Hij stond en hoorde toen redelijk zwijgzaam aan dat hij toch weer opnieuw tot 50 jaar cel is veroordeeld. En toen mocht hij weer gaan zitten, heeft geen gebruik gemaakt van zijn gelegenheid tot laatste woord. En wordt te zijner tijd vandaag, morgen, binnenkort in ieder geval naar Engeland overgebracht. Want daar is een cel voor hem in gereedheid gebracht. De 65-jarige oud-president van Liberia die veroordeeld is voor de rol die hij had in Sierra Leone. Moet daar zijn straf uit zitten in Engeland. Joris van der Kerkhoff, dankjewel. je wel. Ander nieuws, het kabinet staat open voor suggesties van de oppositie... om dingen aan te passen. Dat zei premier Rutte op de tweede dag van de algemene beschouwingen... in de Tweede Kamer. En Rutte zijn veel waardering te hebben voor oppositiepartijen... die zich verantwoordelijk voelen voor oplossingen... Van de, oplossingen voor de grote problemen die er zijn. De reisorganisatie TUI is niet van plan het failliete OAT over te nemen. Directeur van der Heijden zei in het NOS Radio 1-journaal... dat overname niets zou toevoegen aan de activiteiten van TUI. Reizigers die door het faillissement van OAT in problemen zijn gekomen... worden wel door TUI geholpen. En de politie in Haarlem heeft in verband met de bedreigingen... van een V&D-filiaal een tweede verdachte aangehouden. Ook die zou iets te maken hebben met de dreigtweets die zij verstuurd. Er werd gedreigd met een bloedbad gisteren in de V&D in Haarlem. Dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En voordat we doorgaan met deel 2 van het Mediaforum... eerst maar naar Den Haag, want daar is dus de tweede dag bezig... van de algemene politieke beschouwingen. Namens het kabinet voert premier Rutte het woord. Margreet Boer is in Den Haag. Margreet, heeft Rutte de oppositie al helemaal ingepakt? Nou ja, hij is daar druk mee bezig, zou je kunnen zeggen. En het debat wordt nu ook wat inhoudelijker. Het gaat over het sociaal akkoord. Het kabinet heeft een sociaal akkoord gesloten... met werkgevers en werknemers. En uh, ja, om dat door de Kamer te krijgen... heeft hij de steun nodig nog van oppositiepartijen. In ieder geval een aantal. En die die vinden dat sociaal akkoord helemaal niet goed genoeg. Uh, maatregelen om de WW aan te pakken, het ontslagrecht... dat moet allemaal anders en sneller. En dus is de vraag van uh, bijvoorbeeld d er Pechtold... bent u, meneer Rutte, bereid om dat sociaal akkoord open te breken? Ik sluit niks uit, maar ik zeg dan in alle eerlijkheid... Uh, dat gegeven het feit dat wij wel willen... dat uiteindelijk die handtekeningen eronder blijven staan... en de inzet van partners, uh, waar het dit betreft uh, het lastig is... Voorzitter, ik neem geen genoegen met ernaar kijken. Het is nu de keuze aan het kabinet. Zoekt men met, en ik spreek nu maar voor mijn partij... met D66-toenadering, dan zal er heronderhandeld moeten worden... over het sociaal akkoord. Wat ik zeg is, wij willen daarover in gesprek. Uh, maar ik zeg er meteen bij, als ik kijk hoe sociale partners... op zaken als pensioen- en participatiewet zie ik meer mogelijkheden... en op terreinen van WW ontslagrecht zie ik die heel beperkt. Dat is mijn inschatting. Dat is niet wat ik vind, dat is mijn inschatting. Meneer Buma... Ik steun de heer Pechtold als hij zegt dat we zouden die voorstellen uit het sociale akkoord moeten versnellen. En ja, dat zullen de sociale partners niet fijn vinden. Maar het kan niet zo zijn dat de sociale partners de doorslag geven in het politieke debat. Dat is hier. Is de premier daarom bereid om een meerderheid voor de inhoud van de plannen te krijgen, de invoering wel te versnellen? Voorzitter, die, die laatste vraag raakt precies aan de discussie met de heer Pechtold had. En dat vertel ik ook aan de heer Buma. Voelt hij? met mij een gezamenlijke verantwoordelijkheid als we dit type gesprek met elkaar gaan voeren. Dat het niet alleen is dat de oppositiepartij CDA constructief meedenkt. En ik waardeer dat, ik zeg dat nog een keer uit de grond van mijn hart, enorm. Maar daar hoort dan wel bij dat het wederzijds is. Meneer Ik heb altijd gezegd, ik teken niet bij het kruisje. Snapt u, begrijpt u, dat daarom die versnelling een heel wezenlijk element is in dit parlement. Voorzitter. Het versnellen van het sociaal akkoord, daar kunnen we elkaar over spreken. Het opblazen van het sociaal akkoord niet. Ja, dat is Rutte. Hè. Hij wil het akkoord dus niet opblazen. En het openbreken, ja, hij geeft duidelijk aan... dat hij de deur naar de oppositiepartijen open wil houden. Maar hij heeft heel weinig ruimte. En de oppositiepartijen willen duidelijk meer. Maar dat meer zit er tot op heden nog niet in. Margeet Mar Boehe blijft de zaak daar volgen. Uh, straks om één uur meer van haar over de algemene beschouwing. De tweede dag. En in het mediaforum praten we erover door. Dan met name over die eerste dag. Paul Reumer is hier dus, directeur van de NTR en Max van Wezel. Komnis van Vrij Nederland en presentator hier op Radio 1. Uh, Max, heb je het helemaal gevolgd gisteren? Op Politiek 24, lekker vanuit mijn uh, woonkamer. Met de pyjama broek nog aan. En ja, zo. pyjama broek aan inderdaad. <laughs> ja, het was echt, uh, Italiaans espresso erbij. Ja. Uh, niet, niet van die vieze koffie als in de kantine van de Tweede Kamer. Wat vond je ervan? Uh, van het debat zelf of van hoe het in de media gekomen is? Ja, laten we beginnen met het debat. Het debat zelf ja, het begon natuurlijk heel erg tumultueus... met uh, gelijk al uh, Wilders die een motie van wantrouwen... tegen het hele kabinet indiende. En daarvoor de steun van de, de SP kreeg. En daarna werd het toch een beetje een klassiek debat... van uh, alle, alle fractieleiders die hun ideologie nog eens neerzetten... en mm. hun wensen uit... We hebben dat, dat, dat akkefietje gehad met, met Pechtold en, en Wilders. Nou ja, dat heeft ook uh, flinke uh, aandacht gekregen natuurlijk. Ja, nou, ik zat gisteravond uh, bij de opening van het filmfestival... dus ik heb het niet uh, allemaal kunnen volgen... maar wel gezien wat er in de media staat. En wat mij opvalt is dat het dan wel weer heel erg uh, gaat over de vorm... Uh, boven de inhoud. En uh, de media trappen eigenlijk meer in de, in de truc van Wilders... dan de partijen zelf. Hè. Wilders is een uh, verwende puber die je provoceert en die je het best beloont... door op de provocatie in te gaan. En daar bijvoorbeeld veel aandacht aan te besteden. En je ziet in het politieke debat... dat zag je ook bij Prinsjesdag die avond... dat de partijen nu uh, dat niet meer doen. Ze laten hem zeggen wat hij wil, laten hem uitrazen... en gaan mm -hmm. vervolgens over de orde van de dag. Dat is de manier om het te doen. En als je nu de kranten vanochtend leest... dan zie je dat het er heel erg gaat over de woorden... het misrig mannetje. En dat gaat helemaal niet over inhoud. Het is ook niet een reactie op wat er gebeurd is. Het is alleen maar provocatie. Vond jij dat ook, Max? Want ik, ik ja. bedoel, ik heb gisteren al die programma's op tv een beetje gezien. Begon ik bij de Wereldrijd door. Ja. Uh, ik, ik vond toch dat er ook wel dingen goed geduid werden... Waar, waar, de, waar, de, waar, ja, waar de punten zitten, waar nog de ruimte zit en, enzovoort. Ja, maar het is wel een verschil of je erbij bent... of op, uh, of in pyjama, op Politiek 24... echt het hele debat uh, volgt wat ik dan heb gedaan. En wat je dan s'avonds uh, terug ziet op de televisie en s ochtends in... De ochtendkrant. Dus in werkelijkheid gaat zo'n debat voor 80% over... wat moeten we nou van die participatiesamenleving vinden? Uh, worden de lasten van de, voor de middengroepen te veel verhoogd? Moet er belastingverlaging komen? De nivellering? En dan vind ik wel dat, ja, dan uh, s'avonds in uh, Pauw en Witteman... zit daar dan toch vooral Hero Brinkman commentaar te geven op... hoe Geert hmm. Wilders het in ja. zijn ogen heeft gedaan. En dat vond je te makkelijk? Ah, ja, dat is maar een heel klein onderdeel dan... van wat er in zo'n urenlang debat is gebeurd. En ja. de, de rest is dan kennelijk toch te saai of niet interessant genoeg. Ja. Maar een nieuwsuur bijvoorbeeld ging er helemaal over? Ja, als je het, al, als je het allemaal kijkt, dan, dan krijg je wel een zeker beeld. Maar het blijft een scheef ja. beeld. Het gaat, het gaat altijd meer over die incidenten... Ja. en u bent een mieserig mannetje dan over ja. de inhoud. Paul, nog over die vorm ook even. Want we, we zagen vanmorgen in de, in de volksstand ook in het Algemeen Dagblad trouwens... dat de, de politici echt cijfers kregen. Wat je dus bij een voetbalwedstrijd ja. wel eens hebt... van nou de keeper een acht. Ja. En dat gebeurde nu gewoon met onze uh, volksvertegenwoordigers. Ja, dat is grappig. Hè? En, en dan zie je eigenlijk het om, het, het, een beetje het omgekeerde. Dat bij Wilders wordt er dan uh, verteld over zijn... Uh, uh, dat hij dat toch weer knapt dat hij de politieke agenda bepaald heeft. Krijg je volgens een vijf. Die, die snap ik niet helemaal. Want waar, waar krijg je nou dat getal voor? Krijg je dan voor de inhoud van je boodschap. Dus is het een, een inhoudelijke kwalificatie? Ja. Of krijg je het voor je politieke kunnen? Ja, dit was in de volkshand, denk ik. Dat was de volkshand. was AD scoorde hij het hoogst. De, de AD zo. scoorde hij hoog. Dus dat is ook weer zo ingewikkeld. Als je toevallig allebei de kranten leest, wat moet je dan nou weer geloven? Ja. Um, ja, nou ja, goed. Uh, dus probeerde... Uh, Overigens is dat natuurlijk ook raar. Hè? Van, dat komt uit de wereld van de AD test. En de ja, AD ja. haringtest. En dat gaan we dan op politici uh, toepassen. Ik weet het niet. Ik ben nogal kinderachtig. Ja. Ja. Nou, nog even over het... het, het het puntje zelf, hè? want dan gaan wij het hier dat er ook nog even over hebben. Uh, het gaat ook over de omgangsvormen in het algemeen in de samenleving. Maar goed, de, de Kamer is daar dan een mooi voorbeeld van natuurlijk. Laten we nog even heel kort dat, dat fragmentje terughalen gisteren tussen Wilders en Pechtold dus. Dat is het aanzetten tot geweld naar de PVV-achterban. We hebben gezien in het verleden wat er met Pim Fortuyn is gebeurd... toen ook uh, D66'ers praten en vergelijkingen maakten... over Anne Frank um, en de Tweede Wereldoorlog. Maar, maar suggereert u nou dat de heer Pechtold uh, daar geen vragen over mag stellen... omdat hij dan een, een uh, moordaanslag uh, aansteneert? Nou Nee, dat, dat zeg ik niet, maar als er geweld komt, heeft hij dat bloed wel in zijn handen. Het oh. ja. nou, heeft er dus mee te maken dat uh, Pechtold er een punt van maakte... dat tijdens die demonstratie van Wilders allerlei vage types rondliepen... en dat hij daar te weinig afstand van heeft genomen, Wilders. Um, dit gaat nog verder, want gisteravond op Twitter stuurde Fleur aangemaande een tweet rond... Dat, uh, uh, dat daar werd weer gerefereerd aan een kogel die eventueel van links zou komen. Er werd ook een filmpje bij uh, geplakt uh, wat... Ja, wat, wat ging over de tijd van Fortuin, zou ik maar zeggen, Max? Je, je zit met je handen ja, omhoog. Ja, nou ja, ik verbaas me nu wel. Hoe lang duurt dit? Twaalf jaar geloof ik nu in Nederland over. dat uh, Juist door uh, een partij als de PVV... Uh, zie je hun inbreng gisteren ook in het debat... uiterst provocerende dingen worden gezegd... over uh, Roemenen en Bulgaren en, en Brussel en noem maar op. En daar hebben ze het volste recht op om dat te doen. Alleen als er dan een argument van de andere kant komt... in dit geval van Alexander Pechtot, dan mag dat opeens weer niet. Dan is dat bloed aan je handen en de kogel komt van links. En ik zou zo graag de afspraak willen maken... dat we allemaal elkaar de waarheid mogen zeggen... maar dan zonder te roepen van... ja, maar jij mag niet antwoorden. Ja, dat filmpje trouwens wat aangemaakt heeft doorgestuurd... Dat, uh, dat blijkt dan ook nog een filmpje te zijn... gemaakt door uh, de man die allerlei politici in het verleden heeft bedreigd... ook, ook Alexander Pechtot. Ja, kijk, uh, al die dingen uh, vallen voor mij gewoon onder het kopje provocatie. Het is alleen maar om de boel te provoceren... en, de, en uh, zelf uh, op de agenda te komen. En daar moet je eigenlijk helemaal niet op ingaan. Het is doorzichtig, het is kinderachtig... Uh, en je moet dat eigenlijk gewoon... Uh, ja, laten gebeuren en er niet op reageren. Nee, goed. Uh, vandaag deel 2 van de uh, algemene politieke beschouwingen. Daar zullen we het dan morgen weer over hebben. Met name ook hoe, uh, hoe Rutte het dan doet. Uh, dan staatssecretaris Dekker. Die heeft verschillende partijen opgeroepen om na te denken... over hoe uh, de regionale omroepen efficiënter geleid kunnen worden. Vorige week kwam de NPO al met een plan... om regionale omroepen te laten integreren... in de landelijke publieke omroep. En gisteren kwamen die regionale omroepen zelf dus met een plan. Namelijk vijf samengevoegde mediabedrijven... die dan dertien regio-redacties... Aansturen. Wat vind jij van die plannen, Paul? Ja, Volgens mij is het niet helemaal zo gegaan. Het ministerie van OCNW heeft vier scenario's geschetst. En de NPO heeft op die scenario's gereageerd. Dus het is niet een plan van de NPO, geloof ik, maar van, vanuit OCNW. En kijk, uh, laat ik, uh, om te beginnen te zeggen... Uh, dat uh, de regionale omroepen hebben een enorm belangrijke functie hebben. Die spinnen een heel fijn web over Nederland. Zitten dicht op lokale politiek, zitten dicht op lokale cultuur. En uh, dat is denk ik heel belangrijk. Het is een mooie aanvulling ook op de landelijke omroep. Dus dat bestaansrecht is er sowieso... Maar ook zij moeten bezuinigen. Er moet 25 miljoen worden bezuinigd. Dat is voor niemand leuk. We protesteren ook tegen de omroepbezuinigingen. Maar ja, ze zijn er gewoon. En uh, ik denk dat zij gewoon ook bij de realiteit van de dag moeten stilstaan. En moeten gaan onderzoeken hoe behouden we nou onze functie. En komen we toch aan die bezuinigingen. En dan moet je loskomen uit je uh, positie. Uh, dat je alles bestuurlijk zelf in je eigen hand wil houden. En dan moet je met een open mind gaan kijken. Hoe kunnen we het organiseren met elkaar. Zonder dat er in die regio's omroepen verdwijnen. Nou, ik, ik, je moet... Je, je, je moet de functie overeind houden. En hoe je het organiseert is eigenlijk een tweede. En dat, dat is voor het publieke debat volgens mij niet zo interessant. De, de functie is interessant voor het debat. Want hè, daar moeten we wat van vinden met z'n allen. En ik geloof dat daar iedereen hetzelfde over vindt. Namelijk dat moeten we behouden. Het is echt belangrijk voor uh, evenwicht ook in lokale politiek. En lokale journalistiek. En hoe je het organiseert is iets wat je achter de schermen... met elkaar moet oplossen. En daar moet je niet zoveel woorden aan vuil maken. Maar, maar het niet, het niet het zoals in Engeland. Want daar heb je ook een netwerk van regionale ja. omroepen. Maar dat is de BBC. je hebt BBC Radio Kent en BBC Radio ja. Essex. En de, de organisatie zit wel in één hand. Maar in zekere zin het is, dit, is dit ook het, hier het plan. Want de NTR en de uh, uh, npo uh, okay, NS, NLS, maar die moeten, die moeten daar dan een rol in spelen. Maar dat willen die regionale omroepen juist weer niet, kennelijk. Nee, nou, ik denk dat de discussie voornamelijk gaat over de onafhankelijke, uh, onafhankelijkheid van bestuur. He, dus laat je allemaal vanuit één hand besturen... of moet je een eigen bestuur hebben voor dat hele regionale netwerk? Dat is volgens mij waar de discussie over gaat. En uh, dat lijkt mij een prima discussie om uh, in stilte in een kamertje met elkaar te voeren... en tot een goede pragmatische oplossing wat te komen. Wat zit jij daarbij eigenlijk? Want de NDR nee. wordt genoemd in dit hele verhaal. Ja, toch? wij worden in één van die scenario's, over had, worden wij genoemd... maar wij zijn geen onderdeel geweest, nog niet van deze discussie. Dat komt pas in de volgende stadia. Nee. Max, ben jij het overigens eens met de functie van die regionale omroepen? Dat moet blijven, vind jij ook? Nou, ik vond eigenlijk hoe ze ooit begonnen zijn... toen hadden ze een soort regionaal venster in Radio 1, denk ik... Dus ja, je had, ze, hadden, ze hadden frequenties uh, waar dus de regionale omroep uit stond. En die hadden dan vensters in een pro, de programmering van Radio 1. Dus die werd daar de hele dag opgezet. En dan had je, zeg maar, ik heb dat ja. zelf meegemaakt, in het noorden ja. had je drie uur dat. Precies, is, en dan kon je na dus, zeg maar, de piekenuren als er echt ja. veel luisteraars waren. Wacht, middag. kun je, je, je kiezen tussen het landelijke nieuws of het regionale nieuws. Eigenlijk vond, dat ik een, vond ik dat een hele logische opzet die ze voor mij weer zo mogen invoeren. Dat Laat, ze in de later de regione, zijn het hoor. dus helemaal eigen. Nee, ik weet het, maar later zijn dus hele eigen programma's. Met ook eigen muziek samenstellen zijn eigen sportprogramma's, uiteraard is wel in de regio heel belangrijk... om dan weer het uh, apart te doen van de, van, de, van de landelijke zender. Maar ik heb wel mijn vraagtekens bij, moeten nou al die regionale zenders... 24 uur per dag hun eigen programma los van Hilversum maken? Goed, dat is dat. Uh, dan nog even uh, Nu.nl. Die komen in oktober met een wedstrijd voor de beste ideeën voor de Nederlandse journalistiek. Iedereen mag meedoen en het is de bedoeling om journalistieke ideeën vorm te geven... en kennis te vergaren over journalistiek, productontwikkeling en innovatie. Opnieuw een plan, uh, Paul Reumer. Ja. Wat vind je ervan? Dat vind ik hartstikke goed. Er kunnen niet uh, genoeg plannen zijn wat mij betreft. Kijk, de mediawereld is fundamenteel aan het veranderen. Mensen gebruiken op een andere manier hun media. En het gevolg daarvan is dat de oude mediabedrijven... allemaal financiële problemen hebben. Omdat de financiering verandert. We zien ook de een en de ander omvallen. Dus wat je moet doen is door trial and error... gewoon heel veel nieuwe initiatieven proberen... en kijken welke initiatieven werken... en waar je een businessmodelletje onder kan leggen... zodat je daar ook een boterham aan kan verdienen. Want dat moeten journalisten namelijk ook. Ja. Dus wat mij betreft, hoe meer plannen er zijn... Uh, hoe beter het is. En je weet van tevoren ook dat 90% van die plannen gaan mislukken... maar dat is helemaal niet erg. Nee, is het goed om een, om een breed publiek mee te laten denken... over de, over de toekomst van de journalistiek? Ja, ik denk het wel. En vooral ook om een originele manier te vinden... om jong talent aan het werk te krijgen in de journalistiek. Want er komen nu honderden, als het niet duizenden zijn... mensen van de scholen van de journalistiek af terwijl de media alleen maar aan het ontslaan, saneren en reorganiseren zijn. Dus het is heel goed als er dingen als awards en zo komen... om echt, echt aanstormend talent ja. uit te halen... ook geld te kunnen geven om een begin te kunnen maken... als kleine ondernemer of zo. En dan te hopen dat ze doorstromen naar een echte baan in dat bedrijf. Want, want ik bedoel, ja. dit is niet het eerste. Er zijn al genoeg dingen. Veronica doet iets uh, ja. samen met het ANP. Ja. Uh, de, de vierde verdieping heet dat. Ja, bootcamps, uh, ja, bootcamps. innovatie Challenge. Uh, de Post Online is met iets bezig... Ja. Uh, heeft dat tot, tot nu toe dan heel iets opgeleverd? Nee, uh, dat denk ik niet. Uh, uh, heel veel initiatieven, waar er nog niet één, laat we zeggen, winnaar bij, bij zit. Maar wat ik zeg, dit is een proces dat zal best wel een aantal jaar duren. En uh, 90% zal mislukken. Maar uh, dat. dat is onvermijdelijk om tot uiteindelijk de goede successen te komen. Dus ik vind dat je hier niet zo cynisch over moet zijn... en gewoon elk uh, initiatief moet verwelkomen. Goed, bij deze gezicht. Dank voor jullie bijdrage aan het Mediaforum. Max van Wezel en Paul Reumer waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan een nationale nieuwsquiz spelen. doen we met Han Schiphuis, die is 19 jaar... en komt uit de Stadskanaal in Groningen. Jij hebt een opleiding gedaan tot gastheer. Ja, klopt. Wat, wat, wat is dat voor opleiding? Uh, nou, je leert eigenlijk, het is eigenlijk een bedieningsopleiding. Je leert bedienen in een restaurant. Dat kan ook een café. Maar je kan ook butler worden dan of zo? Of, uh... Uh, nee, dan moet je nog iets hoger <laughs> verder studeren. Okay. Maar je, bedoelt, uh, je, je kom, tegenwoordig kom je in een restaurant binnen... en dan staat er altijd iemand aan het begin... die je netjes verwelkomt, je jas ophangt... Een, ja, een beetje je thuis laat voelen. Dat is jouw werk toch? Ja, dat is, dat is mijn werk. Dan. En, en, wer en werk je daar al in ook? Of? Uh, op dit moment uh, niet meer ik werk wel in een keuken, in een restaurant nog. Kijk aan, dus wel in de horeca, ja, maar, maar de horeca. niet precies dit. Uh, nou, en, en ik hoop dat daar dan de radio aan staat in de keuken. Dat je ook een beetje het nieuws hebt kunnen volgen de afgelopen dagen. Want 72 punten, dat is de uitdaging. Tour Operator... Al wat in Holten is failliet. De Nationale Nieuwsquiz. Kleinkinderen van de oprichter die dit bedrijf in 1924 oprichtte. Je zit in een afschuwelijke achtbaan in de afgelopen periode. Ze zijn heel kwaad op de bank. Dat is, dat is bijna onmenselijk. Het faillissement was echt niet nodig. Honderden werknemers uit de regio komen op straat te staan. Bent u nog op vakantie? Uh, nee, helaas niet. Als je heel jaar naar de vakantie kijkt, is het maar een huwelijksreis trouwens. Het ja. een huwelijksreis? Ja. Nu naar huis en dan, uh, ja. Het ja, is echt een economische ramp. De mogelijkheden voor een doorstart worden onderzocht. Gisteren werd dus bekend dat reisorganisatie OAT failliet is verklaard. Vraag 1. Voor hoeveel medewerkers is ontslag aangevraagd? 1450 mensen. Het zijn er 1750. Vraag 2. OAT was een familiebedrijf. Wat is de naam van die familie? Ten Haar. Het is... Uh... Ik kijk even naar de jury. De naam is Ten Haar de jury is echt streng. Ik ben even op vakantie geweest... dus ik weet niet hoe dat de afgelopen maand is geweest, maar echt uh, ongelooflijk. Uh, ter haar is het. En het wordt dus fout gerekend. Je hebt één letter fout in die naam. Uh, vraag 3: Luister goed. Gaan naar het weer, Marco. Er stond niet heel veel wind. Dan krijgt u de wind van voren. Dat is een grijze boel, een beetje saai weer. Het is ultieme miserigheid. Je kan wat hardnekkig zijn. Van de laatste keer te miserig om ook maar een minuut serieus te nemen. En verder is het erg rustig. De ultieme miserigheid, dat is wat ik even te zeggen heb. Ja, het was overal te zien en ook te horen. Wilders noemde Pechtold een zielig, miserig, hypocriet mannetje. En niet alleen Pechtold, wie vond Wilders net zo miserig? Dat wordt een gokje. Uh, Buma? Nee. nee, het is uh, Arie Slop. Want na de uitbarsting van Wilders vroeg Slop uh, hem om netjes te blijven. Respecteer elkaar. En als iemand een vraag stelt, geef dan gewoon antwoord, zei Slop. En toen kreeg hij ook de wind van voren. Vraag 4. Wilders diende aan het begin van het debat een motie van wantrouwen in. De SP stemde na een half uur overleg in met die motie. Welke andere partij deed dat ook? Partij voor de dieren. En dat is goed, inderdaad. We gaan naar vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? En, uh, ik zie dit ook niet als een, als een bedreiging. Ik uh, zie dat meer uh, als iets van iemand die behoorlijk geëmotioneerd is, die uh, in de gevangenis zit. Uh, ja, dan moet iemands naam komen. Ik weet wie het is. En alleen de naam nog? Nee. Je weet dat het een misnaadjournalist is. Ja, dat he? weet ik. Ja, je kan de naam niet verzinnen. John van der Heuvel vertelde bij RTL Late Night dat hij werd bedreigd door Bader Hari. Omdat hij hem in een kwad daglicht zou hebben gezet. Vraag 6. Na de mishandeling op Sensation White werden de telefoongesprekken van de kickboxer maandenlang afgetapt. In die gesprekken is nog een dreiging te horen. Bader Hari zegt dat iemand moet oppassen. Omdat hij anders op de intensive care terechtkomt. Over wie gaat dat? Albert Verlinden. Hey, het is die uh, leko van zadelhof die. Uh, Stylist Karel Brandpunt zendt vanavond een documentaire uit over de zaak tegen Bader Hari. Laatste vraag. Daar kan, kan je nog vier punten mee verdienen. Die kan je ook nog wel gebruiken. We zoeken aanwijzingen over een uh, onderwerp uit het nieuws. Althans, we zoeken een onderwerp en jij krijgt de aanwijzingen te horen. En als je weet wat het is, onmiddellijk stoproepen. Dus een onderwerp zoeken we. Vier. Na 32 jaar geef ik me een bloot. Stop. Een Nederlandse, uh, Nederlandse filmfestival. Dat is heel snel. Um, voor drie punten was de aanwijzing ik breng een ode aan Sylvia Christel. Voor twee punten mijn prijs is nog lang niet uitgemolken. En voor één punt gisteravond ging ik met de première van... hoe duur was de suiker van start in Utrecht. Inderdaad, het Nederlands Filmfestival. Daar was je heel goed bij. En in één klap dus, uh, kom je op vijf punten. Daarmee gaan we vermenigvuldigen zometeen in deel twee van de quiz.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 De algemene beschouwingen zijn alleen voor de bune. Nou, we hebben er net ook al uitgebreid over gesproken. En uh, we hebben het allemaal meegemaakt uh, gisteren, als het goed is. Ergens wel toch iets meegekregen. Dus de algemene beschouwingen zijn alleen voor de bune. Bent u daarmee eens of onneens? SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Hans Schiphuis, 19 jaar het Stadskanaal... voor deel 2 van de quiz. Ik moet zeggen dat de jury nog even in beraad is. Oh, er wordt nu geschud. Het ging even over jouw eerste antwoord. Jij uh, zei 1450, Het antwoord was 1750. Er uh, werd even uitgezocht, maar blijkt toch dat ons antwoord gewoon klopt. Dus uh, we blijven uh, uiteindelijk op vijf uh, punten staan. Uh, dat bedrag is wel ergens, of dat aantal is wel ergens genoemd... maar dat is later in de dag ge gecorrigeerd. Vijf derhalve halve, dat betekent dat er vijftien goed moeten zijn... om hoger uit te komen dan 72. Ik stel de vraag, dan het antwoord of pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Er komt waarschijnlijk meer geld vrij voor kinderopvang. Met welke partij werkt het kabinet hierover samen? GroenLinks. Goed, op welke Europees eilandje zijn woensdag honderden asielzoekers aangekomen? Pas. Lampedusa. Welke overleden oud-voetballer werd gisteren herdacht... voor de wedstrijd Ajax FC Volendam? Pas. Gerry Muren. De opvarende van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... moeten voor de rechter verschijnen. In welke stad? Moermans. Goed, welke organisatie gaf beelden vrij van de schietpartij... op de Amerikaanse marinebasis Navy Yard... Uh, pas. Dat is de FBI. Tegen welke Griekse partij is een justitieel offensief begonnen na de moord op een linkse rapper? Uh, justitie. Gouden dageraad heet de partij. In welke stad wordt volgende maand een fabriek voor 3D-printen geopend? Pas. Eindhoven Pentagon ziet technische problemen met welk vliegtuig? Uh, JSF. Goed. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Op welke plaats in de Global Wealth Index staat Nederland? Uh, Vijf. Goed. Aan welk land wil het ministerie van Defensie 15 F-16's verkopen? Uh, Jordanië. Goed, wie werd gisteren voor de derde keer op rij wereldkampioen tijdrijden bij de mannen? Tony Martin. Goed, welke omstreden juwelen mogen sinds gisteren weer ingevoerd worden in de EU? Pas. Bloeddiamanten. Marcel Wouda laat zijn zwemmers komende maand een andere sport beoefenen. Welke? Uh, pas. Roeien. Hoeveel sollicitaties kwamen er binnen voor de functie van burgemeester van Utrecht? 14. 26. Welk land gaat op verzoek van Brussel de uitleveringswet veranderen? Pas. Kroatië. De helft van de nu geboren meisjes wordt oud. Hoe oud? Uh, 100? Dat is goed, de voormalig studentenflat van welke beroemde Duitser staat te huur? Nee, pas. Het is Angela Merkel. Dus de flat waar zij ooit gestudeerd heeft, die kan je nu uh, huren. En dan kan je zeggen, nou ja, hier heeft Merkel toch ook nog een tijdje uh, doorgebracht... Um, 15 he, moesten we er hebben. Nou, je moest toch wel vaak passen. Het zat er nog wel in op zich in de, in de tijd die we hadden. Uh, 7 zijn er goed nu. Dan kom je op een totaal van 35. In ieder geval niet genoeg voor de weekwinst. Die hoogste score blijft staan op 72. Dus je kijkt van mij mee naar Stadskanaal... de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En wat zeggen we dan? Bedankt. Okay. <laughs> Goede reis terug naar Stadskanaal. Want dat is even een eindje hier vanuit Hilversum. Maar wel mooi daar. Zometeen melden wij ons terug met een werklunch na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV. Wat is het verband tussen Beertje Pippeloentje, Barba Papa, Pinkeltje, Oebelen, Q&Q? Als je begrijpt wat ik bedoel, Kees de Jonge. En kunt u mij de weg naar Hamer vertellen meneer? Kunt u ons de weg naar oh, oh. Juist. Tekenaar, illustrator, regisseur, animator... schrijver, dichter en vertaler Harry Geelen. Het gaat me om het maken, niet om het resultaat. Want een kunstenaar is niet iemand die iets kan, maar iemand die iets wil. Morgenavond van 7 tot 8, een uur lang in Brands met Boeken. Naar aanleiding van de Kinderboekenweek 2013, Harry Geelen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.